Een achtdelige serie over het leven van alle dag in China, gebaseerd op informatie van Chinezen die nu in China leven. Deel 7 Weet u, de grote ideeën leiden schipbreuk omdat de mens te klein voor ze is. Ze kunnen nog zo geweldig zijn, de mens bederft alles. Zodra ze het witte papier waarop ze geschreven zijn... en de heldere hoofden waarin ze bedacht zijn verlaten, gaat het mis. Ze lopen stuk op het leven, op de ontoereikendheid van de mens. Ik wil niet beweren dat wij er op stuk zijn gelopen... dat ons de verwerkelijking van een socialistische maatschappij niet gelukt is... Maar deze maatschappij is anders dan de ideeën waaruit ze geboren werd. Ze denkt anders, ze voelt anders, ze handelt anders. Praktischer, afgestemd op de persoonlijke behoefte, menselijker, afgestemd op het dagelijks leven. Ik wil daar niet mee zeggen dat het beter is. Het is niet beter, maar het is menselijk. De idee van de beweging zit in je hoofd, maar lopen doe je met je voeten. Voor de bevrijding, moet u weten, was er een levensprincipe dat elk kind uit zijn hoofd moest leren. Laat de toestand van innerlijke evenwichtigheid en harmonie ongestoord voortduren. Dan zal er in de hemel en op aarde een gelukkige orde heersen. De weg van het midden heette dit principe. En het was meer dan 2000 jaar de grondslag van onze samenleving. De mens mocht zijn eigen behoefte volgen, maar alleen in zoverre ze de harmonie van de gemeenschap niet verstoorden. Het geluk op aarde was niet door vrijheid of rijkdom bereikbaar, maar door de enkeling beperkingen op te leggen terwille van de harmonie van allen. De enkeling moest zichzelf niet zo belangrijk vinden. Een pragmatisch systeem dus. Een systeem van de middenweg. Waarin de idealistische bergen ontbraken. Het grootste ontbrak. Het wereldschokkende. De idee van weerstand en overwinning. Neem het leven zoals het is en verander het niet. Dat heeft ook geen zin. Het zijn niet de omstandigheden waarop grote ideeën stuk lopen. Jij bent het, in al je gebrekkigheid. En probeer je die ideeën toch te verwerkelijken, dan zul je hun grootheid alleen maar kapot maken. Zo is het. Laat het dus zo. Nee. Bombardeer de hoofdkwartieren. Daar stond het op de muur. In de zomer van 66. Ieder kon het lezen. Op de muurkrant stond... Bombardeer de hoofdkwartieren. Wie had zoiets ongehoord geschreven? De schrijver heette Mao Tse-tung. Hij riep op tot de strijd tegen Peking... Tegen het politbureau, tegen het Centrale Comité, tegen Liu Chaoqi en Deng Xiaoping, tegen de macht. De culturele revolutie was begonnen. Ik herinner me nog precies de dag waarop aan de universiteiten de strijd begon. We zaten s'avonds aan tafel. Tai als altijd op de stoel voor de kleine kast met het eetgerij en ik op de plaats bij de deur. Tsintai had smiddels het geluk gehad een grote vis te kunnen krijgen en had hem heel lekker klaargemaakt. Het was een klein feest zo'n vis op tafel te hebben. Zo'n geur vulde de kamer en maakte ons gelukkig. Hier was het leven. De politiek was buiten. Ja, ik herinner het me precies. De geur, de aanblik, de verwachting maakte ons gelukkig. Maar plotseling werd de hart op de deur geklopt. En voor ik open kon doen, stormde mijn oudere neef naar binnen. En voor ik gedacht kon zeggen, riep hij. De strijd tegen de reactionaire is begonnen. We zullen de vijanden van de maatschappij onderwerpen. Hij was zo opgewonden en stootte zo hard tegen de tafel, dat plotseling mijn portie vis op de grond lag. We zaten als versteend. Maar hij schreeuwde, lang leven China, en hief zijn vuist. Lang leven onze grote leider Mao Tse Tung. Tai had de vis opgeraapt en voor mijn neef een stoel klaargezet. Maar hij bleef gewoon staan, praatte opgewonden door. Hij had niet eens gemerkt dat de vis op de grond was gevallen. Hij vertelde dat aan de universiteiten de studenten de strijd tegen de professoren waren begonnen. Men had vastgesteld dat ze ondanks de hervorming van het denken, hun oude ideeën niet hadden opgegeven. In hun colleges kwam steeds weer verraderlijk de bourgeois-mentaliteit om de hoek kijken. Ze droegen onder het revolutionaire katoen nog steeds de oude zijde. Dat namen de studenten niet langer. Het gaat om de verwerkelijking van de klasseloze maatschappij. Wij laten de grote ideeën niet contra-revolutionair bekladden. Tsing Tai verzocht om rekening te houden met de buren en niet zo luidruchtig te zijn. De buren zijn misschien ook revisionisten. Ze mogen best horen dat het hun de kop kan kosten. Weet u, mijn oudere neef was over het algemeen een gereserveerde jongeman. Stil en heel beleefd. En nu vertelde hij ons dat de studenten bij een eerste strafactie de rector van de universiteit zwaar hadden afgetuigd. Daarna hadden ze hem in zijn kamer gegooid, opgesloten en een bord aan de deur bevestigd. Royalist. Toen ze na een paar uur de deur weer openmaakte om verder te gaan, was de kamer leeg. Het raam stond open. Hij was naar buiten gesprongen. En dood. Het was van oudsher zo bij ons in China dat hoger geplaatste personen niet lichamelijk gestraft werden. Ze kregen een witte hoed op als ze zich ergens schuldig aan hadden gemaakt en werden door de straten geleid. De menigte hoonde en bespotte de ongelukkige. Hij moest te schande worden gemaakt, hij moest zijn gezicht verliezen, hij moest worden onteerd, maar niet geslagen. Vandaag nog ligt dit zedelijk gebod diep in ons verankerd nog steeds komt de persoonlijke vernedering... veel harder aan dan de wettelijke straf. Belachelijkheid is erger dan de dood, zeggen wij. Mao nam deze ethiek uit het oude China over. Mao verkondigde: de dood past bij de held... de vernedering bij de bourgeois. He De Lung, een geleerde bij wie ik zelf in dat tijd gestudeerd had... werd als een van de eerste opgepakt. Zijn grootvader was een hoge ambtenaar geweest, een onuitwisbare smet. Zijn armen werden op zijn rug gebonden, hij kreeg de witte papieren muts opgezet en werd de grote zaal ingedreven. Spreekkoren revisionist, feodalist. Alle bespuugten hem. Hij werd met inkt overgoten en daarna dwongen ze hem als een dier te brullen. He De Loen was een oude man en hoewel hij een wijs man was, benam hij zich het leven. Duizenden zochten destijds de dood. Vanwege de schande. Uit schaamte. Dat was het begin. Van de universiteiten sprong de revolutie over op scholen, op bedrijven, op de communes. Ze nam bezit van het hele land. Wie nu nog de leer van de middenweg aanhing, werd een vijand. Hij verzette zich tegen de vooruitgang. Want niet de volmaakte harmonie was het doel, maar de permanente revolutie. En wat was dat, de permanente revolutie? Mensen slaan, kwellen, folteren, vermoorden. Was dat de vooruitgang? Was dat onze toekomst? Tijdens een massabijeenkomst in de universiteit, waarop van revisionisme beschuldigde professoren aanwezig moesten zijn maakte een studente haar centuur los en sloeg daarmee een professor verschillende malen in het gezicht. Hij verweerde zich niet. Hij liet het gebeuren. Stond daar alleen maar. Mevrouw Chiang Ching, mevrouw Mao, de vrouw van onze grote voorzitter, was aanwezig. Toen het voorbij was, stond ze op, liep op het meisje af en schudde haar de hand. Toen wist iedereen dat zulke buitensporigheden werden goedgekeurd. Door de partij, door de grote voorzitter. Toen wist iedereen dat men zijn gang kon gaan. Mao Mao had in het begin van de culturele revolutie de dictatuur van het proletariaat uitgeroepen. Maar wat hij toen uitriep, kwam al na enkele jaren niet meer overeen met de werkelijkheid. De macht lag niet meer in handen van het volk. Ze lag al spoedig in de handen van weinigen, vooral in die van de bende van vier. En Mao Tse-tung, onze grote voorzitter, zweeg. Hij zweeg bij alles wat er gebeurde. Hij liet ze begaan. Een vriend vertelde mij later dat Mao in de laatste jaren voor zijn dood niet meer naar de partijvergaderingen ging. Hij kon niet meer zo lang achter elkaar zitten. Hij was te ziek. Maar op de macht zat hij nog steeds. Die hield hij met alle geweld vast. Die liet hij niet los. Hij was een groot revolutionair, zei mijn vriend. Hij streed tot de dood. Een dienaar van zijn volk. Tot het laatst aan toe. Ik denk er anders over. Ik denk dat wie alleen beslissingen neemt, wie alleen bevelen uitvaardigt, geen dienaar, maar heerser van het volk is. Ik denk dat China toen weer een keizer had, tot het laatst aan toe. Aan het begin van de culturele revolutie sloot de velen zich uit overtuiging bij de revolutionaire groepen aan. Ze streden voor deze heel bijzondere vorm van revolutie, want ze wilden de eigenlijke revolutie redden. Ze waren verontwaardigd over de privileges van de partijmensen die zo duidelijk alleen op eigen voordeel uit waren. Overal waren ze. Overal. Ook in ons bedrijf zaten ze. En we kenden ze. Via relaties waren ze vaak op hun post gekomen en nu maakten ze opnieuw van die relaties gebruik om aan spullen te komen die voor ons onbereikbaar waren. Ze hadden huizen, hadden een ijskast, bandrecorder, en televisie. Ze maakten reizen, aten beter, gingen s'avonds naar het theater. Hele heren waren het. Waarom, vroegen wij, waarom waren er opnieuw soorten terecht? Was China niet van ons, het volk? Dat werd ons nog steeds weer gezegd, door hen zelf nog wel. Ik richtte mijn eigen revolutionaire groep op. Iedereen kon toen zijn eigen groep oprichten, met z'n drieën. al. We schreven en drukte artikelen, publiceerden ze onder de naam van de groep en we discussieerden ze openlijk. We werkten overdag en voor de revolutie s'nachts. We wilden niet dat waar we voor geleefd en gestreden hadden in rook uit gouden pijpen zou opgaan. Wij wilden de klasseloze maatschappij redden. Maar toen zagen we hoe alles ontspoorde. De acties van de rode gardisten werden misdaad. Ze sleurden mensen uit hun huizen, gooiden ze in gevangenissen, brachten ze om het leven. Er waren niet voldoende gevangenissen. Bioscopen en gymnastiekzalen werden in kampen veranderd. Daarin verdwenen de vijanden van de klassenstrijd. Vaak voor altijd. De rode garde had de vrije hand. En mijn hemel, ze maakten er gebruik van. Vijf miljoen maal. Moord was legaal. Weinigen wisten toen wat er in de kampen gebeurde. Nu kan je het lezen. Ik zal er niet van vertellen. Mijn vrienden stierven. er. Toen ik er in de tijd van hoorde, vroeg ik Sung-Chi die zoiets als groepscommandant was. Ik vroeg hem, want ik kende hem en kon het hem dus vragen, waarom heb je die vreedheden toegelaten? Ik kon ze niet tegenhouden. Wie opkwam voor de vijanden van de klassenstrijd, werd zelf een vijand. En een revolutionair vernietigt zijn vijanden. Moesten ze daarom doodgetreigd worden? Waarom ze ontzien? Omdat ook de revolutie een strijd tussen mensen is. Een revisionist is geen mens. Hij is een rat. Je doodt ze omdat je ze haat. Zo was het. De nieuwe leus was haat. gingen s'morgens naar het werk en waren bang. Welke kameraad zou dit keer ontbreken? Welke namen hadden ze uit omgeslagen? Welke namen had hij genoemd om ze maar te doen ophouden? We kwamen s'avonds thuis en waren bang. Bang voor de schoten op straat. Bang voor de stappen op de trap. Bang voor de buren. Bang dat er ook op onze deur zou worden geklopt. Tsingtai, die altijd voor mij thuis kwam, ging niet meer zoals vroeger naar de keuken om het eten klaar te maken. Ze liep naar het raam en elke avond stond ze daar en keek naar mij uit. We waren zelfs bang voor onze kinderen. De grote voorzitter had op een demonstratie tegen de jonge gardisten gezegd, klassestrijd is overal, wees waakzaam, overal. Ook de eigen ouders kunnen nu de klassenbeilanden zijn. De revolutie verloederde. Haar strijd tegen de verdorven oude macht leidde alleen maar tot nieuwe verdorvenheid wat als aanzet tot nieuwe gerechtigheid begonnen was, werd een verwerping van alle moraal. Vuistrecht, burgeroorlog, vernietiging als programma. Zo'n revolutie hadden wij niet bedoeld. Ze bezorgden me de afschuwelijkste ervaring van mijn leven. Wat gebeurt er als men de mens van geboden, normen en wetten bevrijdt? Hij raakt losgeslagen. Afslachten van enkelingen, slachtingen tussen groepen. Eerst met pistolen, dan met machinegeweren en zelfs kanonnen. De scheidslijnen liepen dwars door de stad. Elke groep viel de andere aan als revisionistisch. Maar wie waren dan de revisionisten? En wie de revolutionaire? Het antwoord was simpel en grof. De radicaalste was revolutionair. Wie zegenvierde, was revolutionair. En wie dood was, was revisionist. De revolutie stierf, de idee stierf en de stad was als uitgestorven. Niemand waagde zich meer op straat. Het was een tijd van tranen. Boven het land hing Mao Tse Tung's leidend beginsel als een bloedige maan. Klassestrijd is de belangrijkste taak van het Chinese volk. Het is de voorwaarde voor het juiste functioneren van de socialistische maatschappij... Daarom moeten wij onze maatschappij zuiveren van contra elementen. Daardoor werden wij sterker en strijdbaarder. Wij kunnen dan beter voortmarcheren. Naar onze toekomst. Naar de toekomst waar wij zo voor gestreden hadden. Maar we waren er bang voor geworden. En onder die angst groeide woede. Nu marcheren wij niet meer. In september 76 stierf Mao. In oktober werd de bende van vier gearresteerd. En we haten nu niet meer. We leven weer. We werken en gaan de straat weer op, zonder aarzeling. Maar niet alsof er niets was gebeurd. En elk jaar hebben we een klein feest op de dag dat voor mijn gezin destijds alles begon. Morgen, zegt Tsing Tai wil ze in de nieuwe winkel in de derde straat vis gaan kopen. Het is weer zover. Ze zal hem lekker klaarmaken en als de geur de hele kamer vult, zullen we gelukkig zijn. Niets zal ons daarbij in de weg staan. Weet u, we hebben voor het eerst mijn oudere neef erbij uitgenodigd. Hij is een gereserveerd man. Stil en heel beleefd. Dit was deel 7 van Meneer Chang vertelt, een achtdelige serie over het leven van alle dag in China, gebaseerd op informatie van Chinezen die nu in China leven. Samenstelling, Sibylle Tamin. Vertaling uit het Duits, Paul Beers. Verteller, René Lobo. Regie, Ab van Eyck.